Your stereo. and NW Nightwalk. The on air dance show. DJ Dance Sport FM. Let's do it now. One, one, one. No, no, no, no, number one for the. Bird. It's DJ Malzo in the mix Only. On, on Dance board FM and CFM. Fasten your seatbelt, your Hold on. Hold on. It's oh, time for a wild ride with the funkiest club in. Two. One, one, one. Uh, welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted, Hosted. by DJ Malzo. This is the FM Zomford. It's Nightwalk. Zaterdagavond, zondagochtend, is moeilijk bekijkt. De tweede uur en tevens het laatste uur van de Nightwalk. Dat betekent een uur lang het beste van dance in de mix. Het niemand minder van onze eigen resident DJ Mouzo. En ik kan je vertellen, de verschillende plaatjes die hij gaat draaien het komende uur... zijn plaatjes die al in de hitlijsten staan, alleen dan in een dancejasje. Dus sommige plaatjes denk je van, hé, hey, die ken ik toch... Zo onder andere Adel komt, meen ik, waarschijnlijk twee of drie keer voorbij dit uur. Zie je van Zandvoort, DJ Mozo nu hier op de. DJ zie We naar CFM's Nightwalk, de global house. 5 is nu het laatste uur met DJ Maozo door de muziek van uh, Bruno Mars met Grenade, Catch a Grenade. In een dance -show. We gaan door met het deuntje van Vaya Con Dios. Hey, na, na, na, dat hier op de radio. They hey. Collective op CFM Zandvoort, DJ Mou in de mix nog tot aan 1 uur hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Wem. dan luisteren jullie naar SNM van Rianne. En ook aan alle leuke dingen komt er ook weer een eind. De tijd dringt alweer. Nog een paar blaadjes en dan is het tijd voor onze maatschappij voor je te nemen. Dus dat doen we bij deze op. We laten hier gewoon achter met nog een beetje lekkere muziek. Wens je nog een heel fijn weekend. Doe het veilig, doe het rustig, doe het voorzichtig. En wij spreken elkaar voor volgende week zaterdag weer. Hier op CFM Zandvoort. Graag tot een andere keer. Hoi.